Kom er maar in. Goed, we hebben het gehad over D66 en D66 verliest duidelijk. GroenLinks is de grote winnaar in Amsterdam en wordt daar ook de grootste partij. PvdA, lang toch altijd de grootste partij in Amsterdam, verliest ook fors en wordt nu de vierde partij. Percentages er maar eens bij pakken. De opkomst eerst, 50,3% was het in 2014, is nu meer 55,3%. D66 was dus de grootste partij met 26,6 procent. Heeft nu 17 procent van de stemmen gekregen. Gaat van zetels van 14 naar 9. Vijf zetels verlies. Ook vijf zetels verlies voor de PvdA. Was dus de tweede partij, wordt de vierde. Van 18 procent naar 11 procent. VVD weer enigszins stabiel. Iets erbij gekregen. 11,1 procent naar 12,4. In zetels blijft dat 6 SP, 11,1 met zes zetels, gaat nu naar 6,8 en drie zetels. GroenLinks krijgt er dus fors bij, wordt de grootste partij in Amsterdam... 10,7 procent, nu 22 procent en 11 zetels. Partij voor de Dieren krijgt er ook bij, 2,8 naar 6,7 wordt van één zetel drie zetel... CDA blijft gelijk met één zetel. Partij van de ouderen ook één zetel en dan de nieuwe partijen. Denk 5,7 procent, drie zetels in Amsterdam. Forum voor democratie 4,9 procent, dat worden twee zetels. En het ging net al over Sylvana Simons, Amsterdam bij één, 2,3 procent en één zetel. Nou, Xander van der Wilp. Ja, daar dat is we wel, wel wat schrikkelijk voor een bepaalde partijen. Ja, en, Deze uh, dat is de PvdA? partij van de heer Pechtold. Ja. Die uh, kijkt hier niet vrolijk naar. Hij had het de afgelopen dagen steeds over. Het is nek aan nek in de grote steden. In, dan had hij het over Amsterdam en Utrecht. Nou, die nek aan nek race heeft hij heel duidelijk verloren van Jesse Klaver. Echt eraf en erop, hè? Is het? Ja. Min 5, plus 5. 22% van de mensen in Amsterdam heeft nu op GroenLinks gestemd. Uh, duidelijk de grootste partij. En uh, ja, toch ook wel meteen iets waar je naar kijkt is Forum voor Democratie. Een mm. partij die het landelijk, in de peilingen landelijk, heel erg goed doet. Bij de laatste kamerverkiezingen uh, plotseling binnenkwam met twee zetels. En het in Amsterdam denk ik toch een beetje slechter heeft gedaan dan dat ze gehoopt hadden van tevoren. Ik denk dat Baudet heeft op een gegeven moment zelfs geroepen: we worden de grootste in Amsterdam. We gaan voor dubbele cijfers. Nou, het zijn er maar twee geworden volgens deze exit poll. En uh, Denk die doet het wat minder goed dan in Rotterdam, maar ook drie zetels. En Sylvana Simons, één zetel. Dat zijn een beetje de opvallende dingen. Oh nee, maar als we nog één ding moet ja, zeggen ja. over Amsterdam. Want dat is een partij die altijd onder de radar vliegt, maar het de laatste tijd toch best wel goed doet. De partij van Marianne Thieme. Ja. De Partij voor de Dieren uh, slaat in Amsterdam echt aan en gaat naar drie zetels. Dat is uh, ja, toch ook opmerkelijk. Tweede bij, inderdaad. We kunnen naar een eerste reactie van D66. Lars Geerts, wie heb je bij je? Uh, ik heb Wouter Koolmees bij me, minister van Sociale Zaken... maar ook prominent d 66 Ik wil toch even vragen naar een eerste reactie... op wat er zojuist in Amsterdam is gebeurd. Ja, dat is natuurlijk gewoon een, een, een tegenvaller... als je gaat naar het uitstap. Tegelijkertijd hadden we nog steeds negen zetels. Dat is natuurlijk wel een prestatie van formaat. Aan de andere kant, het, het, leek erop alsof, het leek erop alsof het heel lang nek en nek zou zijn... in, in Amsterdam. En nu zien we toch dat GroenLinks overduidelijk uh, de meerderheid heeft gepakt. Dat ja. moet een teleurstelling zijn. Nou ja, zeker... In 2014 hebben we natuurlijk een uitstekend uh, resultaat neergezet. Een historische uitslag neergezet in heel veel grote steden. Daar is nu, uh, uh, hebben we daar verlies geleden, dat hebben nog steeds 9% zetels, steeds de ze tweede partij van de stad. Dat is natuurlijk heel erg goed. Maar ja, het is natuurlijk wel uh, anders dan eerder werd verwacht. Ja, nu is het ook zo dat er een enorme versplintering is plaatsgevonden in Amsterdam. Hè? Wordt, het, wordt het, denkt u, heel moeilijk om nog samenwerking te vinden in een college? Ik heb heel snel de, de uitslagen gezien. Daar kan ik niet helemaal meer voor, uh, terughalen. Ik zag wel inderdaad verlies. De partij van de Arbeid, SP, VVD, ook, niet, uh, uh, ook verlies? Of niet? Uh, uh, nee, uh, gelijk gebleven uh, de VVD. Ja, dat, dat, dat, dat zie je breder. Ik, heb ook, ik ben Rotterdammer, dus ik heb ook even naar Rotterdam gekeken. Daar zie je natuurlijk een hele versnipperde uitslag. En daarmee ook uh, ingewikkeld om een, om een uh, college te vormen. Tegelijkertijd, kijk, GroenLinks is de grootste geworden. De D66 is de partij in de stad. En nog steeds 17 van de stemmen. Dus bijna 1 op de 5 heeft op D66 stem nog dus steeds een hele goede uitslag. Nou, toch zien we in de grote steden nu een, uh, een, een thema ontstaan. GroenLinks wordt groter dan D66. D66 verliest. Was dat ingecalculeerd al bij jullie? Ja, zeker in de zin van dat we 2014 natuurlijk een uitstekende verkiezingsuitslag hebben neergezet. Een historische uitslag. ...uitslag in grote steden. En nu uh, zie je dat het wel tegenvalt, laat ik gewoon eerlijk zijn... ...maar tegelijkertijd nog steeds, zowel in Amsterdam als in Utrecht... ...stemt 1 op de 5 mensen op D66. Dat is ook, als je daar de iets langere termijn kijkt... ...natuurlijk wel een hele goede uitslag. Ja, er schijnt altijd een zonnetje achter. Tuurlijk. Er schijnt tuurlijk. altijd de zon achter die bolken. Natuurlijk, op altijd optimistisch. Dank u wel. Alsjeblieft. Ja, Xander. als we even... Oh, we kunnen door naar GroenLinks. Oh. Dan eerste reactie van GroenLinks, uh, hoor ik. Nee, nee, nee. En daar is uh, Wilco Bal. Ja, ik sta hier met Marjolein Meijer, de voorzitter, de partijvoorzitter van GroenLinks. De hoofdprijs is binnen, Amsterdam. De hoofdprijs is binnen, dat klopt. Dit is een historische uitslag, daar zijn we geweldig blij mee. Er ging hier een geweldige juich op. Was het toch niet op gerekend? Nou, u heeft gezien, net als wij allemaal, dat het een hele spannende campagne is geweest. Waarin de voorspellingen waren dat we nek aan nek gingen. Dit is een uitslag waar we bijna niet van hebben durven dromen. Want het is een hele duidelijke winst voor GroenLinks die voorspeld wordt. Ja, en een duidelijk verlies voor, voor de T66 die de grootste was. Deze, de GroenLinks is nu de grootste in elk geval in Amsterdam en in Utrecht. Kan het nog mooier worden vanavond? Ja, dit, is pas, uh, dit zijn pas vier of vijf plaatsen die we nu hebben gezien met wel twee hoofdprijzen. Amsterdam en Utrecht en een verdubbeling in Rotterdam. Als het zo doorgaat wordt het een geweldige avond. Is dit de beloning voor niet meedoen in het derde kabinet Rutte? Nee, dit is een beloning voor het hele harde werk van heel veel van onze vrijwilligers. Het hele harde werk van onze raadsleden en wethouders. En voor een consequente campagne die zich inderdaad al is begonnen... in de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. Maar dit is consequent lang werken. En um, tegelijkertijd, of naast uw winst, zie je dat de andere linkse partijen... PvdA en SP, uh, behoorlijk verliezen her en der in de exitpost tot nu toe. Um, wat zegt dat voor GroenLinks? Wat betekent dat nou, ik vind het niet leuk om linkse partijen te zien verliezen. Dat mogen duidelijk zijn. Dat is uh, echt een, uh, een uh, klap voor die partijen. Maar vanavond focus ik me op onze winst. En morgen kijken we weer verder. Bedankt en gefeliciteerd. Dank u wel. Alexander, dan moeten we maar even gaan formeren in Amsterdam. Ze kunnen wel heel erg doen over wie er de grootste is. GroenLinks of D66. Maar waarschijnlijk moeten ze gewoon samen gaan regeren, toch? Als je dit zo ziet. Ja, dat is een kern in Amsterdam waar je niet omheen kan. Die twee partijen die komen al snel aan tafel. Alleen vier jaar geleden kwamen ze er niet uit met nee. z'n tweeën. Toen maakten ze... Snel ruzie. Toen was D66 vooral bezig de PvdA erbuiten te houden. Nou, dat zal uh, nu wel vrij makkelijk zijn. Want laten we eens even ook weer even, toch die PvdA-cijfers erbij gaan Half pakken. Veert, hè? Het, het, uh, ja, het PvdA-bolwerk Amsterdam toch. Vanaf de laatste vier verkiezingen, daar komt het rijtje. 20 zetels, 15 zetels, 10 zetels. Nu <lacht> vijf het is zetels. is heel constant. <lacht> ja. Elke keer vijf eraf. En het is... Ja, er is bijna niks meer van over. Nee, nee je mag hopen dat niet. Van de ooit niet, trotse PvdA-stad. Uh, en uh, daar moeten ze het... Uh, ja, daar, daarvoor hebben ze nu GroenLinks uh, in de plaats gekregen. Maar ik, uh, um, Jesse Klaver heeft tijdens een bijeenkomst gezegd... dat uh, een, uh, D66 een afwijking naar rechts heeft. He? Ja. Uh, heeft nou. hij het daarmee niet erg moeilijk gemaakt voor ja. GroenLinks... om te gaan bijvoorbeeld besturen met D66? Nou ja... Het zal vooral lokaal moeten worden bekeken. Maar er is inderdaad wel iets aan de hand tussen D66 en GroenLinks. Tijdens de laatste kabinetsformatie in Den Haag. Hè, toen, uh, gewoon uh, de nationale politiek. Ja. Toen had je het ook. D66 klampte zich vast aan GroenLinks. Wilde dat helemaal allemaal bij elkaar. Die moest, moest per se meedoen. Want dan was het kabinet in evenwicht. Toen het eenmaal misging. Nou, toen, toen waren ze echt wel flink onaardig tegen elkaar. Ja. Hoor. Toen ging Pechtold eens even de vuile was over GroenLinks buiten hangen. En uh, in de campagne nu hebben ze elkaar natuurlijk ook opgezocht. Omdat ze streden om wie de grootste zou worden. Ja, uh, ik denk dat ze elkaar nu wel weer wat aardiger gaan benaderen. Ja, we gaan gauw naar Amsterdam. Matthijs van der Wiel, wie heb je bij je? Annabel Nanning gaat de lijsttrekker van Forum voor democratie. We zijn op de partijbijeenkomst dat hier in Amsterdam. Gaat het een beetje anders dan in andere gemeenten waar alle lijsttrekkers naar het stadhuis komen om samen de uitslagen af te wachten, en samen naar de televisie te kijken. Nee, hier in Amsterdam zit iedereen op zijn eigen plek. Waarom eigenlijk? Nou, ik weet niet waarom de anderen dat doen, maar wij van Forum hebben ons eigen feestje en uh, daar zijn we goed in feestjes bouwen. We vieren dat met onze mensen die met onze geweldige campagne hebben gedraaid, die ons zo dik en dun steunen. Dus wij willen er ook echt een feestje van maken. Op de 1e verdieping van een gebouw naast het Centraal Station, met een prachtig uitzicht over de stad. Ik zei het al: de enige stad waar u meedoet en waar dus net die uitslagen op het scherm verschenen. En die twee zetels die u, als deze exit poll klopt, het is een exit poll, moet er voorzichtig zijn. Maar als het klopt, twee zetels die u vanuit het niks heeft gewonnen hier in de Amsterdamse gemeenteraad. Bent u er gelukkig mee? Ja, ik vind het een geweldig resultaat. Ik ben heel blij met twee zetels. We zien aan onze Haagse fractie hoe twee zetels een heel groot verschil kunnen maken. Zij hebben er twee van de 150. Hier van de 45. Wij twee van de 45. Dus kun je nagaan. Wij gaan echt Amsterdam wat laten zien. Het heel mooi. En we wachten even de verdere uitslagen af, natuurlijk. Ik vraag het u, bent u er gelukkig mee? Want ja, we keken, als we kijken naar de peilingen de afgelopen weken. U stond op vier. En ik hoorde hier mensen vanavond zeggen voor dat moment van tien uur. Van, nou, we hopen eigenlijk op nog veel meer zetels. Ik had er misschien. 15 of 20 gehoopt. Je hoopt natuurlijk altijd op de sky is the limit. Maar die peilingen, dat is, dat die vier zetels, doen. dat is dan toch iets waar je op instelt, denk ik. Nee, ik stel me niet in op peilingen. Dat is zeker voor een nieuwkomende partij zijn peilingen heel ingewikkeld, heel moeilijk te vertrouwen. Wij gaan echt uit van wat de kiezer uh, heeft gezegd. En ook dit zien we nog als een voorlopige uitslag. Het is de eerste exit poll. Uh, er gaan nog heel veel stemmen geteld worden. En met twee ben ik echt heel erg tevreden. Ik vind het een fantastisch resultaat. Voor een nieuwkomer in een heel linkse stad heel blij mee. Ja, wat zegt dat, dat een stad als Amsterdam waar partijen rechts van het spectrum, rechts van de VVD eigenlijk nooit iets hebben geprobeerd. Nooit een voet aan de grond hebben gekregen. Dat u hier twee zetels in de gemeenteraad heeft als de exitpool klopt. Nou ja, dat zegt dat er toch wel een heel erg gat op rechts te vervullen was, uh, kennelijk. Met een linkse VVD en een linkscollege. De VVD noemt u links? Ja, dat is een linkse partij. Zeker, dat noem ik niet. De VVD noemt de VVD links. Bolkestein en de JOVD noemen de VVD links. Dus daar was duidelijk behoefte aan. En sowieso zie je dat het hele speelveld in Amsterdam is omgegooid, is veranderd. Uh, dus dat de mensen hier in de stad iets anders in de Stopra willen, in ons stadhuis, dat lijkt me duidelijk. Ik ben heel blij dat we daar, naar het zich laat aanzien, flink aan kunnen gaan bijdragen. Ja, hoe eigenlijk? Want de twee partijen die het grootste zijn... die hebben eigenlijk vanaf het begin al gezegd... wij gaan niet samenwerken met u. Um, ja, als je gaan rekenen, ja, dan kunt u nodig zijn, maar dat hoeft niet. Wat ja. kunt u doen in zo'n raad? Nou, kijk alleen al naar hoe wij in de campagne al alle partijen hebben gedwongen kleur te bekennen. Met die rare demo tegen ons. Hoe wij dat politieke kluitjesvoetbal uit elkaar trekken. Alleen al door er te zijn... Kijk naar het effect wat onze twee fractieleden in Den Haag hebben. Hedema en Baudet. Uh, is dat regelen? Bedoelt je dat? Nou ja, kijk, je kan met twee, twee zetels uh, natuurlijk echt heel prima invloed uitoefenen in de raad. Daar hoef je niet voor in een coalitie uh, te zitten. Dus als andere kinderachtige uitsluitpolitiek willen bedrijven... en ervoor kiezen om de stemmen van zoveel Amsterdammers te negeren... dan is dat er Wij gaan ons constructief opstellen... maar we gaan wel inzetten op verandering. En betekent dat ook dat u vanavond hier blijft en ook helemaal niet meer naar de stopera gaat? Nou, naar het officiële feest? Ja, wij schakelen nooit zo uh, lang van tevoren. We kijken altijd ook uh, wat, wat, wat we zin in hebben, wat we leuk vinden. Maar het is volgens ons nog hier een geweldig feestje. Daar gaan we gaan voorlopig nog even van genieten. Dankjewel, Annabel ga. lijsttrekker van Forum voor Democratie hier in Amsterdam. Ja, dan is het nu tijd uh, voor het uitgestelde bulletin. Want we wilden dit natuurlijk allemaal eventjes aan bod laten komen. Die uh, prognose: de exit poll daar in Amsterdam. Tijd voor Joris Stubenitski. NPO Radio 1. GroenLinks is volgens de exitpool van de Ipsos... dus veruit de grootste geworden in de hoofdstad. En ook in Utrecht, in de domstad, gaat de partij langs D66... dat vier jaar geleden de grootste werd. Ook in Amsterdam verloor D66... In Rotterdam is leefbaar veruit de grootste partij geworden... net als vier jaar geleden. PvdA en SP verliezen daar duidelijk. En PVV, Denk en 50PLUS zijn nieuwkomers in de Raad. Ook van andere steden zijn er exitpolls. Zo werden in Weert, Emmen en Enschede lokale partijen de grootste. Het is nog niet te zeggen wat de uitslag is... van het referendum over de inlichtingenwet. Volgens de exit poll is de uitslag too close to call. 49 procent stemde voor, 48 procent tegen omdat er in de poll een foutmarge is van 5 is dus nog niet te zeggen wat de uitslag gaat worden. Er waren ook problemen vandaag tijdens het stemmen. Het stembureau bij het treinstation van Herengewaard... ging drie uur eerder gepland dicht... omdat de jongeren met stembiljetten en stemkaarten gooiden. Daarop greep de voorzitter van het stembureau in... En het is maar de vraag of de stemmen in Overdinkel in Overijssel wel rechtsgeldig zijn. De stembussen voor de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum zijn niet op slot gedaan. Komende vrijdag wordt bepaald of de stemmen gebruikt worden. Ander nieuws dan. De politie in Tilburg heeft een straat in de wijk Broekhoven afgezet. Mensen moeten van de politie binnenblijven. Iemand zou zich in een huis hebben verschanst. De politie zou diegene zoeken vanwege een steekincident in Breda. Facebook-baas Mark Zuckerberg geeft toe dat Facebook fouten heeft gemaakt... in de zaak rond het databedrijf Cambridge Analytica. Dat verzamelde Facebook-gegevens van 50 miljoen gebruikers... voor politieke campagnes. Zuckerberg zegt dat het vertrouwen in van gebruikers is geschonden... en hij kondigt maatregelen aan. Dan het weer nog, het is bewolkt. Vannacht en morgenochtend buien. Smiddags droog en 7 graden. En vrijdag ook droog bij maxima van zo'n 8 graden. NPO Radio 1. Ik weet het al. Ja, ik ga stemmen. Ik ga niet stemmen. Zweven de kiezers. Wie van jullie zweeft? Ik. Ik. Ik niet. Gemeenteraadsverkiezingen 2018. De Uitslagen. Live vanuit Tivo Vredenburg in Utrecht. De Uitslagen. Met Thijs van den Brink en Lara Rensen. Inderdaad, we zijn de hele avond bij u. Tot 1 uur vannacht. En misschien nog wel wat langer als dat nodig is. We zitten er klaar voor. We gaan eerst even naar Rotterdam. Jeroen de Jager staat bij burgemeester Abu Talep. Zeker, uh, want u gaat zo meteen weer een tussenstand bekendmaken... een officiële tussenstand met 40 procent. Er is al iets zichtbaar, meneer Abbotaleb. Wat, uh, wat ziet u uh, in de, in de exit polls die wij hebben bekendgemaakt? Nou ja, wat ik zie is wat u ziet, hè. De, de uitslagen die er zijn. Uh, uh, uh, Bent u daar blij mee? Ja, het is helaas niet de rol van de burgemeester... om de uitslagen van politieke partijen te becommentariëren. Maar uh, ja, morgen moeten de scherven worden geheeld. Te... En dan zullen de partijleiders ook de leiderschap uh, weer moeten tonen... die nodig is onder deze omstandigheden... om met een hele moeilijke uitslag toch wel met elkaar een college te gaan maken. Noemt u het een moeilijke uitslag? Waarom? Nou, de, de, de traditionele uh, kampen van een rechterkamp of een linkerkamp, et cetera... als je daar getallen bij elkaar optelt, geeft niet direct een beeld. Dus het zal heel wat stuurmanskunst vragen van partijen... om de scherven te helen de, de komende periode. Daarmee in die... Dat partijen moeten terugkomen op een ingenomen standpunt. Nou, dat kan de burgemeester nooit zeggen. De politieke partijen hebben een moverende redenen om, uh, om uitspraken te doen in de campagne. Ik uh, zit niet in de campagne, ik ga daar niet naar buiten blijven. Wat ik wel heel graag bereid ben te doen de komende dagen. En als partijen scherven gaan helen, als ze mij vragen of ik een potje lijm beschikbaar heb ben ik bereid naar huurboer te gaan en een potje lijm te halen. Maar werpt u zich hiermee op als een soort mediator tussen de partijen? Nee, want euh, euh, euh, euh, we hebben in een systeem waar de burgemeester geen rol heeft in collegevorming. Ik denk dat er waarschijnlijk weer met een verkenner of een formateur of een informateur gewerkt gaat worden. Daar hebben we in Rotterdam ook hele goede ervaring in, zoals afgelopen jaar het geval is geweest. Ook dat moeten de partijen zelf uitmaken wie dat moet zijn. En ik ben op de achtergrond beschikbaar om daarvoor de logistiek te regelen mogelijk te maken. dat partijen elkaar kunnen ontmoeten, kunnen spreken. De deskundigheid vanuit de, de organisatie aan te reiken. Mee te denken vanuit mijn rol als verantwoordelijke voor openbare orde. In Rotterdam is een heel belangrijk vraagstuk. Dus ja, maar politieke partijen moeten echt morgen met deze uitslag brood gaan zien te bakken. Het feit is dat de gemeenteraad groeit van 10 naar 13 partijen. Dat lijkt onvermijdelijk, ook met deze exit poll. Wat betekent dat concreet voor u als burgemeester? Uh, dat betekent eigenlijk voor mij als voorzitter niet zo heel veel. Omdat uh, wij, wij vaak niet per partij uh, uh, uh, in de raad spreektijd uitdelen. Maar we spreken een totale spreektijd. En die verdelen wij volgens een tabel over de partijen. Dus waarschijnlijk zullen heel veel partijen de spreektijd iets minder uh, worden. Tenzij partijen ook uh, andere afspraken met elkaar maken. Maar in de logistiek van de raad, voor de rivier, et cetera. Ja, is werken met 13 partijen altijd iets intensiever dan werken met 10 partijen. Maar als de kiezer dit zo wil, be it. Nog heel even naar de nieuwkomers kijken, ondanks dat u uh, geen commentaar wil geven. Uh, dan hebben we het over DENK, we hebben het over de PVV en 50+. DENK is heel opvallend, 8,8 procent, uh, mogelijk vijf zetels. Uh, DENK staat nu in de poll van de NOS op vier zetels. 4 zetels ja. Wat betekent dat? Ja, nogmaals, ik wil daar helemaal niks over zeggen over de uitslagen van, van, van partijen. Maar ik neem er kennis van zoals u er ook kennis van, van neemt. Dat heeft u zelf gestemd? Ja, dat is niet zo verwonderlijk. Ik ben uh, Hondstrouw. Ik stem sinds 1986 partijarbeid. Ja, ik ben lid van de partij. Um, uh, zo sta ik ook bekend. Is het zou raar zijn als je ineens iets anders stemt. Is u daarover dan wel commentaar? die partij is wel um, ja, toch flink teruggevallen. Van 15, zoveel naar 9, zoveel. Ja, ja, dat is een teken van de tijd uh, blijkbaar. Uh, maar nogmaals, uh, als ik uh, opvattingen heb over de uitslag van de Partij van de Arbeid... Uh, zal ik Barbara Katman bellen. De Die heb ik al gesproken, dus ja. uh, bedankt voor het... De... Goed, fijne avond en uh, we gaan nu zo horen met, uh, met die uh, tussenstand. Ja, ik hoop zo snel mogelijk met een tussenstand te komen. Nou, dan komen we weer A terug bij jullie daar. Jeroen de Jager in Rotterdam. Uh, Kim Buzer, ik hoor Abu op zeggen: het is een moeilijke uitslag. Het zal stuurmanskunst vergen om de scherven te helen. Uh, maar ik ben er. Hij, hij, hij uh, biedt zichzelf aan als een soort ja, formateur, uh, adviseur, bemiddelaar, koning misschien in een oude rol. Ja, nou ja, ik zou eigenlijk willen zeggen, naast dat er misschien scherven zijn... zijn er ook uh, voor een aantal partijen juweltjes uh, naar boven gekomen. Dus uh, naast scherven zijn er wat ook zou hij, Wat zou hij bedoelen met die nou, scherven? Kijk, ik snap wel wat hij bedoelt. Er zitten natuurlijk partijen in college, in de gemeenteraad... en die uh, moeten nu uh, ja, hun uh, wonden he helen. Die, die hebben zetels verloren. Daar heeft hij natuurlijk elke dag mee te maken gehad. Dus dat, dat is ook een taak van een burgemeester, om dat op te vangen. Mm. Maar tegelijkertijd zal hij toch ook de nieuw gekozen partijen uh, welkom... Uh, en dat zal hij ook moeten doen. Dus het is scherven, maar het is ook geluk. Ja. Hoe ingewikkeld wordt dat uh, met die extra partijen in nou, eigenlijk alle steden die we tot nu toe ja. gezien hebben? Er nou. komen gewoon overal meer partijen bij, lijkt ja nou, Ik zou het ook niet dramatischer willen maken dan het is. Er komen bijna overal twee of drie partijen wel bij. Maar het betekent ook gewoon dat waarschijnlijk mensen zich zullen herkennen in hun gemeenteraad. Ze hebben op iemand ja. ge gestemd, die komt erin. En ja, misschien is er één of twee partijen meer nodig om een college te maken. Maar dat is de opdracht aan de bestuurders. Dus die zijn nu aan zet. Um, tegelijkertijd in Rotterdam, maar ook in Amsterdam. Volgens mij kun je nog steeds in de grote steden met drie of vier partijen een college uh, vormen. Dat hoeft echt niet onbestuurbaar te worden. Oké, okay, uh... u bent daar niet over in paniek. Nee, het is ook een teken van democratie. Dat mensen op hun vertegenwoordigers hebben kunnen stemmen. En het speelveld ziet er nu gewoon gevarieerder uit. Zo kun je het ook bekijken. Alleen er is, ligt wel een hele belangrijke opdracht bij bestuurders. Dat ze het zelf niet onbestuurbaar gaan maken. Dus ze moeten heldere afspraken maken. Misschien ook niet te gedetailleerd. We hebben nu ook een regeerakkoord. Het is best wel gedetailleerd. Ik zou het niet alle steden aanraden. Maak ook afspraken op hoofdlijnen. Zodat je met zo'n gemeenteraad. vier jaar lang in gesprek kunt blijven. Niet dat... dicht timmeren, dus Nee, dat, dat zou echt mijn advies zijn. En ik denk dat je ook met partijen die straks niet in een college zitten. het open gesprek moet houden over de stad. zodat ze ook nog invloed kunnen uitoefenen. En dat hoef... zou wel mijn advies zijn. En dan zijn. hoeven die formaties ook niet per se heel lang te duren. Dat hoeven ze helemaal niet lang te duren. En zeker geen zeven maanden. Sander? Ja, toch gaat het in Rotterdam wel heel moeilijk worden. Want je zal zien dat het initiatief ligt natuurlijk bij Leefbaar Rotterdam. Veruit de grootste partij, elf zetels. Als die een uh, rechtscollege zouden willen, wat ze natuurlijk willen. Mm -hmm. dan uh, kijken ze naar hun huidige partners, D66-CDA. VVD er ook nog bij komen ze met die vier partijen al een zetel tekort volgens deze exit poll. Dus dat gaat er niet worden. Plus dat D66 heeft gezegd: we willen niet met leefbaar Rotterdam. Ah ja. omdat die een alliantie met uh, Forum voor Democratie ja. hebben van Bordel. Dat zijn ja. allemaal dingen die het heel moeilijk zijn. Nou kijk, maken. daar heb je natuurlijk een heel belangrijk punt te pakken. Wat er nu in uh, veel steden ligt, is: zijn we in staat om links en rechts met elkaar uh, een college te laten vormen? Mm. Zijn we in staat om tegenstellingen in de samenleving te overbruggen in het gemeentebestuur? En dat zijn natuurlijk ook de scherven waar we al hebben op. Ja. Maar ja. Laat Laten we eerlijk zijn, dat speelt in onze hele samenleving. Het speelt ook op het Binnenhof. Als het gemeente zoals Rotterdam of Amsterdam lukt. om dat naar Amsterdam, ja, in Amsterdam, is het Amsterdam, Amsterdam en Utrecht ja. hebben laten zien dat het kan. Want daar zitten ja. VVD en SP zaten nou. samen in het college. In ja. Rotterdam wordt dat misschien wat ja, ja. moeilijker. Ik zou dus zeggen, laat het goede voorbeeld zien. Laat zien aan Nederland dat dat kan. Nou, oké. Okay. We gaan eens even kijken in Utrecht. Karin Alberts uh, is daar. Ja. Hoe is de stemming daar inmiddels, uh, Karin? Nou, hier wordt driftig uh, geteld. Ik ben naar de popzaal gelopen van uh, Vredenburg. En daar vindt het uh, tellen van de stemmen plaats. En ik moet zeggen, het, was de eerste keer dat, of het is de eerste keer dat ik het zie. En het gebeurt eigenlijk heel ambachtelijk. Uh, drie dames uh, vouwen dan zo'n enorm papier open. Lopen dan naar de voorzitter toe van het bureau en zeggen dan bijvoorbeeld... Twee. En twee, ja, dat is GroenLinks uh, op deze lijst. En dat legt het bij het briefje 2, komt dan 2 uh, te liggen. Weer een stem. Ik zie dat er veel hier in Vredenburg op uh, GroenLinks is gestemd. Ik zie dat er bijvoorbeeld nog niemand op uh, de ChristenUnie op uh, lijst 8 heeft gestemd. Maar goed, uh, er, staat nog een, er ligt nog een hele grote stapel in het midden in die grote kring met al die uh, partijen. Want er waren maar nu 16 partijen in Utrecht waarop gestemd kon worden. En dan ga ik heel even dat stemmen onderbreken. Sorry, dames. Want even bij de voorzitter van dit stembureau, stembureau nummer drie. Um, het, het begon een beetje moeizaam, hè? want jullie um, hadden hier net geïnstalleerd. Toen kreeg je te horen, het mocht toch niet hier? Heb je alles weer in die uh, containers gedaan? Mm -hmm. En uiteindelijk mm -hmm. mocht het toch hier? Wat was nou het probleem? Ja, uh, goede vraag eerlijk gezegd. Um, wat het probleem was, was volgens mij, voor zover ik gehoord heb... Dat het niet uh, genoeg openbaar hier was, want het natuurlijk wel van belang is bij een uh, telling. Um... Ja. Kiezers moesten gewoon binnen, moeten gewoon binnen kunnen lopen om te kijken of ja. het hier allemaal eerlijk en transparant en open gebeurt. Precies, precies. Ja, maar goed, uiteindelijk ja. is nu gezegd de bewaking uh, zal mensen die willen kijken hoe het eraan toe gaat, even doorlaten. Dus daarmee is het een openbare plek geworden. Uh -huh, uh -huh. Dus het mocht toch doorgaan. Dus daarmee werd die container weer helemaal leeggekeeperd in het midden en kon het stemmen eindelijk beginnen. En jullie hebben er al zo'n lange dag op zitten. Ja, we zijn in totaal nu met z'n uh, achten bezig... waarvan uh, de helft, uh, waaronder ik zelf, al sinds zeven uh, uur vanochtend uh, aanwezig is. Kijk. Dus uh, ja, een gaat lang dagje. Precies. En gaat het dan wel goed met dat tellen? Want dan is een foutje zo gemaakt. Uh, ja, tot nu toe uh, heb ik wel gemerkt dat het over het algemeen wel goed gaat, hoor. Ja. Je bent natuurlijk met vier nieuwe mensen ook... en die uh, houden de rest wel wat scherper... Precies. Maar je bent nog wel even bezig, want eerst al die stemmen. Per partij worden ze geselecteerd. Daarna wordt er per partij gekeken op welke mensen er gestemd is, hè? Ja. Gelijk. Al enig idee tot hoe lang je bezig bent vannacht? Uh, ik denk dat het uh, inderdaad zeker nachtwerk wordt. Uh, twee, drie uur. Wordt makkelijk gehaald, denk ik. Ja. Nou, en enig idee eigenlijk hoeveel stemmen hier zijn uitgebracht? Of blijkt dat pas aan het einde? Of uh, heb je dat... nee, nee, nee, er zijn uh, ooit mijn hoofd ongeveer 1600 stemmen uitgebracht. Oké. Okay. En dat is een cultuurminnend Utrecht als ze speciaal naar Vredenburg komen... om hier te stemmen. Ja, dat zal blijken, ja. ja want wat ook nog wel een aardig detail is, terwijl er hier gestemd wordt... en verderop in het grote Vredenburg um, de avond van de gemeente uh, bezig is... waar de uitslagen worden gevolgd, is er bijvoorbeeld in de grote zaal... de Matthäus Passion gaande. Dus wat dat betreft is het een veelzijdig gebouw, dat Vredenburg. Nou, En daar mogen wij dus uh, deze uitslagenavond presenteren. Samen onder andere met Lammer Bruin, heb jij weer een nieuwe... Inval op de socials voor ons. Ja, heel veel uh, verontruste sociaaldemocraten vooral. Uh, Joost Heithuizen twittert: ik denk dat Karl Marx zich omdraait in zijn graf als dit zo doorgaat voor de PVDA en SP. Deze dag klinkt als de internationale die achterstevoren gedraaid wordt. En Mark uh, Tra die twittert: ik tel meer NOS verslaggevers dan PVDA-stemmers. Oh. Nou, we hoorden net uh, Wouter Koolmees van D66 die ondanks alles toch de moeder inhoudt. En dat is geen toeval, want ondanks het verlies voor D66 over Vooral in de exit polls dan tenminste. Zullen wij geen huilende D66ers horen of zien vanavond? Alle d ers zijn namelijk door de partij verzocht om niet te veel teleurstelling te laten zien als de partij tegenvallende resultaten behaalt. Dat lijkt uit een oproep via WhatsApp die vanavond voorafgaand aan de uitslagenavond vanuit het partijbureau naar actieve partijleden in het land is gestuurd. Dat meldt de parole. Hoe luidt die oproep dan? Ja, in die app staat het belangrijkste voor vanavond is dat we geen pijn of emotie laten zien. Nou, ja. Wat minder zetels dan in 2014. Want in veel gevallen zal het nog steeds de één of twee na beste uitslag ooit zijn. Dat staat in de bericht wat eigenlijk intern dus Niet als, uh, huilen. Okay. huilen. Niet huilen. Het is wennen voor D66. Sinds 2006 hebben ze geen verkiezing meer verloren. Ja. Dus het is de eerste keer eigenlijk dat Pechtold het uh, voor ze kiezen krijgt. Ja, precies. En dat... voor de PvdA geldt dat niet? Ja. Eh. Dat wat die zijn het wel gewend. Ja. Nee, nou, nou, vorig jaar, ja, dat, dat kon eigenlijk niet slechter dan vorig jaar. Als je het met vorig jaar vergelijkt... dan Zitten ze misschien zelfs een klein beetje in de plus. Dus wat, daar zullen ze dan op wijzen. Uh, Asha had vanavond graag gezegd: We hebben de weg omhoog weer gevonden. Mm. Dat uh, denk ik niet helemaal dat hij dat met overtuiging nee. kan zeggen. Ik ben benieuwd, maar we gaan uh, straks gaat het misschien proberen. Van horen? Ja, ja. Waar, blijven de, waar blijven de landelijke kopstukken met hun reacties? Ja, nou, ik, ze staan wel, uh, wel klaar. Maar ik, ik denk dat ze... Het is altijd een spel dan: hè? wie het eerst ja, ja, naar precies, buiten komt. Ja. Wie durft het eerst een beetje te kleven op basis kunnen, van alleen maar. Misschien post. kunnen we eerst even mm. aan jou vragen: Hoe verklaar je het verlies van D66? Komt dat echt doordat ze zijn gaan regeren? Landen? Ja, ja dat denk ik. Ze hebben natuurlijk ook in, in steden hebben ze dingen gedaan. Die, uh, ze, ze hebben ook verantwoordelijkheid genomen in Amsterdam, in Utrecht... waar ze dus een tikje krijgen. In Rotterdam hebben ze meegedaan, krijgen ze een tik... Uh, en verder heeft het ook met landelijke uitstraling te maken natuurlijk. Ja, en tot... ze konden natuurlijk moeilijk onder het thema referendum uit deze ja, keer. Ja, referendum. En het referendum ging dan ook nog over de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten... waar ze vroeger tegen waren en nu voor. Ja. Dus het is een soort dubbelklapper dubbel voor maar, deze 60 En dat, dat constateren we natuurlijk net ook... dat dat voor lokale bestuurders moeilijk uit te leggen is. Ja, nee, ik ben er een paar tegengekomen die ook gewoon zeggen van... ja. Ik kan het ook helemaal niet uitleggen. En ik wil het ook niet uitleggen, maar ik wil het er dan niet over hebben. En ik heb zelfs een appje gekregen van het landelijk bestuur... dat ik me in ieder geval vrolijk bij moet kijken. Ja, precies. <laughs> ja, de... Kim Putters? Ja, het referendum en de directe democratie is natuurlijk voor D66... altijd een heel belangrijk onderwerp geweest. Dus het weegt denk ik ook echt zwaarder. En daar hebben lokale d ers denk ik last van. Want ik probeer tijdens de uitslag ook steeds even te kijken... naar de colleges en de ja? collegepartijen. En eigenlijk zie je lokaal ook dat partijen die besturen... ...toch vaker verliezen, net zoals we dat okay. landelijk zien. Ja. Volgens mij zien we de winnaar van de avond. Je hebt een beeld van Jesse Klaver hier, ja. uh, verwijs jij naar. Ja. Ik weet niet of er ook geluid van is, Ik hoor. zag wel onze collega Wilco Boom daar met zijn microfoontje proberen tussen te komen. <laughs> ja. Oh, hij staat te dansen, Jesse Klaver, in beeld. Zullen hebben gewoon de muziek aan? In ja. Amsterdam. Ik weet niet of wij naar Wilco Boom kunnen, jongens. Ja, dat het kan het zeker. Jesse Klaver. Wilco, Klaver. ja, ja, Jesse Klaver is hier inderdaad binnengekomen. Onder stormachtig, gejuich natuurlijk. Want iedereen is hier dolblij. Een grote stap voorwaarts voor groen. En Jesse Klaver is nu aan het spitsen, dus laten we heel even luisteren. belangrijk de gemeente voor hen is. We vroegen hen wat zij belangrijk vinden. En al snel bleek dat zij een groene en veilige omgeving... voor hun kinderen het allerbelangrijkste vonden wat er was. En we vroegen door. Totdat moeders de stempassen uit de oud-papierbak ging halen... Ze pakten zelfs de kandidatenlijst erbij. En wij waren al lang blij dat we ze konden overtuigen dat stemmen belangrijk is. Maar dat ze nu op ons wilden gaan stemmen, dat maakt het helemaal mooi. Nou, tot zover Jesse Klaver. Iedereen is hier natuurlijk en... dolblij. GroenLinks heeft heel veel gewonnen, is de grootste geworden in elk geval in Amsterdam en Utrecht. En vooral Amsterdam wordt als hoofdprijs beschouwd voor GroenLinks. En straks horen we nog even een gesprek met hem. Oké, okay, gaan we dat uh, straks van jou horen. Het is uh, half elf, precies hoogtijd voor het Nationaal van half elf. Joris Benitski. NPO Radio 1. In heel het land worden stemmen geteld. Van een aantal plaatsen zijn exitpolls van Ipsos bekend geworden. Even wat opvallende uitslagen. GroenLinks is dus de grote winnaar in Amsterdam en Utrecht. In Amsterdam komt Forum voor Democratie met twee zetels in de raad. D66, PvdA en SP verliezen daar... In Rotterdam is Leefbaar Weer de grootste geworden. Denk doet het goed in de gemeente waar de partij voor het eerst meedoet. En ook de PVV maakt in een aantal gemeenteraden zijn debuut. In Emmen, Weert en Enschede werden lokale partijen de grootste... volgens de exitpolls. Dan is er ook nog een exitpoll over het referendum over de inlichtingenwet. En daar is de uitkomst too close to call... met 49 voor en 48 tegen. De rest stemde Blanco. Door paniek zijn ongeveer tien mensen licht gewond geraakt in het Noord-Hollandse Schagen. In een discotheek werd iemand onwel. Daarop brak paniek uit en raakten mensen in de verdrukking. En de president van Peru, Kuczynski, stapt op. Hij wordt beschuldigd van fraude. Met deze stap voorkomt hij een afzettingsprocedure die morgen zou beginnen. Gemeenteraadsverkiezingen 2018. Live vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht: De Uitslagen. De uitslagen hier vanuit Tivoli in Utrecht. één minuut over half elf. En nog Even terug naar, naar tafel hier. Kim Putters en Xander van der Wulp. Is het logisch dat we Jesse Klaver als eerste zien optreden hier? Ja, en dus, horen? Ja, het is natuurlijk altijd een soort wedstrijdje. Er wordt allemaal naar elkaar gekeken. Wie gaat er eerst? Wanneer krijg je dan ook aandacht op televisie? En ik denk dat de Verklaver de, de verschillen in Utrecht en Amsterdam zo duidelijk waren. Uh, zo duidelijk de grootste partijen in die twee steden. De, die worden door hem beschouwd. Als de hoofdprijs. Dat hij gewoon dacht. ik ga het feestje starten. Ik ga naar buiten en laat al die mensen me maar toejuichen. En dan komt hij natuurlijk weer met dat mooie verhaal. Dat hij bezig is met een beweging. En dat in de komende jaren nog verder wil bouwen en bouwen en bouwen. Mm. En dit is de volgende stap. En ja, ja dat. Ja. Dat mag hij vanavond zeggen. Eén vraag erover nog. Kan je zeggen dat hij een goede beslissing heeft genomen om niet te gaan regeren vandaag? Nou ja, dat vind ik ook wel een vrij interessante kwestie. Ja. Want hij is natuurlijk degene die in de campagne heel veel is aangevallen. Omdat hij het niet heeft, niet heeft gedaan. Geen verantwoordelijkheid heeft genomen. Ten opzichte van de vier partijen die het uiteindelijk wel durfden. De VVD heeft een hele duidelijke campagne gevoerd. Eigenlijk tegen Klaver. Van ja. uh, Doener versus Droomer. Ja. En uh, nou ja, de Dromer. In dit geval wint vanavond. In ieder geval in twee grote steden. En de, de doener uh, is de flatliner van de avond. Dus ja. wat dat betreft zie je dat mensen dat... dat is, mensen waarderen het of ze waarderen het? Ja, de flatliner met flatliner bedoel je dat de VVD uh, in veel gemeentes... Uh, die wij in ieder geval hebben gezien in de exit polls gelijk blijft. Laten we eens gaan kijken in Rotterdam weer bij Jeroen de Jager. Ja, voor eerste is lopen Steven van Bijlen, de lijsttrekker van DENK... samen met uh, de landelijke lijsttrekker Kuzu. Uh, uw reactie op de uitslag hier? Ja, ik ben ongelooflijk trots op het feit dat wij de grootste winnaar zijn... als de Pols de waarheid zijn hier in Rotterdam. Waarmee we in één klap als relatief nieuwe partij... een factor van betekenis zijn geworden hier in de Rotterdamse politiek. 8,8 procent. Dat is historisch. Het is dus historisch en uh, dat uh, betekent dat wij uh, niet meer weg te denken zijn hier uit Rotterdam, politiek gezien. En ik ben daar enorm trots op. Het betekent ook dat er heel veel partijen in de gemeenteraad komen en dat het heel lastig voor om politie te vormen. Welke kant denkt u op? Nou, dat, het mogen duidelijk zijn dat Leefbaar Rotterdam nu al een aantal verkiezingen gewoon een tik heeft gekregen. Uh, deze verkiezingen verloren en volgens mij is dat gewoon een duidelijk signaal... ...dat het in deze stad, na vier jaar afbraakbeleid van Leefbaar... ...de andere kant op moet, over een andere boeg. Dus ik zal mij in ieder geval ervoor voor inzetten... ...dat wij met alle partijen waar wij idealen mee delen... ...om ervoor te zorgen dat we die andere boeg ook opgaan. Dus u gaat morgen proberen, als de coalitieonderhandelingen beginnen... ...om te proberen Leefbaar eruit te houden? Ik vind dat nu, uh, nu Leefbaar, een aantal verkiezingen op heeft En weer verloren heeft het initiatief inderdaad bij een groep partijen moet liggen... die Rotterdam socialer gaan maken en gaan werken aan de gelijkwaardigheid van alle Rotterdammers. En ik zeg dat dat alleen kan zonder Leefbaar. Uh, hebben we een beetje beeld van uh, uh, landelijk? Uh, hoe denk ik het doen, meneer Koesel? Jazeker, we komen net van het partijbureau... Waarbij, waar, waarin wij nauwlettend in de gaten houden we, hoe we hebben gescoord. In Amsterdam scoren we drie zetels. In Utrecht drie zetels, in Arnhem drie zetels... in Amersfoort drie zetels, in Enschede twee zetels. En ja, dan heb ik nog maar de helft gehad. Uh, het is duidelijk uh, in alle gemeenten. Meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen, denk, de grootste winnaar is. En daar ben ik zo behoorlijk trots op. Ik ben vooral trots op Stefan van Baarle, onze Rotterdamse lijsttrekker. Die echt in één klap met 8,8% uh, ja, van de stemmen van Rotterdam komt in deze raad. En dat is geweldig. Wat betekent dit voor Nederland? Is dit een verandering in Nederlandse politiek? Nou, we hebben, hebben vorig jaar al laten zien dat we een factor van zijn in de landelijke politiek. We zijn als nieuwkomer met drie zetels binnengekomen in de Tweede Kamer. Uh, en nu zien we overal in het land hetzelfde beeld naar voren komen. Dus dat betekent dat denken blijvertjes in het politieke landschap. En het belangrijkste is dat wij nu ook aan Nederland willen laten zien... dat wij niet alleen een partij... Zijn die aan de zijlijn staat te schreeuwen, maar ook daadwerkelijk verantwoordelijkheid wil nemen. En wat Stefan van Baarle ook aangaf, Leefbaar Rotterdam heeft in deze stad verloren. Tijd voor een andere boeg uh, en tijd voor een andere richting in deze stad. En betekent dat meneer van Baarle bijvoorbeeld hier een brede coalitie van uh, de meer progressieve partijen? We moeten dat morgen allemaal met elkaar even rustig uh, gaan bekijken. We moeten ook nog even de definitieve uitslag natuurlijk met elkaar afwachten. Uh, maar ik heb net mijn uh, kaders geschetst. Ik zet me in voor het initiatief bij partijen die deze stad socialer willen maken... en zich inzetten voor de gelijkwaardigheid van alle Rotterdammers. En ik wil nog even tot slot zeggen dat ik echt iedereen... die hier een bijdrage aan heeft geleverd vanuit de grond van mijn hart wil bedanken. Al die vrijwilligers, al die betrokken Rotterdammers, dank. Jullie proficiat. Dankjewel. Okay. Dan is het hoog tijd om eens naar uh, Rijnhoud Meijer te gaan. Die is in Os en daar uh, komt de SP uh, bij één. Hij staat bij Renske Leijten. Ja, ja Renske Leijten. Um, er viel vooralsnog niet zoveel te lachen hier uh, vanavond. Nog niet zo heel veel vrolijke gezichten in veel grote steden. Praktisch gehalveerd. Maar ja, toen kwam Os in één keer, één klap elf zetels. Nou, allereerst maar eens even, uh, hoe kwam dat binnen? Nou ja, dat is natuurlijk fijn om te horen. Het was spannend hier in Os. Uh, vorige keer hebben ze het verloren, waren ze de tweede partij. Ze hebben vier jaar lang heel hard gewerkt. En nu in de exit polls, hoe we het altijd blijven zeggen, het zijn exit polls. Uh, toch de grootste, met een groot gat op de nummer twee. Ja, dat is hier natuurlijk wel fijn, want hier staan ook de os actieve leden... die natuurlijk heel veel hebben gedaan de afgelopen tijd. Ja, want de feestvreugde was wel even uh, goed voelbaar. Hè? Het dak knalde er bijna af. Is dat ook een beetje omdat de rest van de avond voor jullie nog niet zo heel soepeltjes verloopt? Nou ja, het is natuurlijk niet fijn om te zien. Uh, zeker niet als je in steden bestuurd hebt... en iedereen eigenlijk alom veel vol lof is over hoe dat is gegaan. Uh, ik denk dat je de conclusie kan trekken dat het hele lokale verkiezingen zijn... daar waar nieuwe partijen zijn... Uh, daar waar nieuwe partijen zijn, of lokale partijen, dan winnen die enorm. Ja, en GroenLinks wint echt in de studentensteden, gefeliciteerd aan hen. Ja, maar de avond is nog lang niet voorbij hè? Nee, we hebben inmiddels ook al gezien dat we in Pekela de grootste zijn. Dat is ook echt een belangrijke voor ons Groningen. Er is ook hard gewerkt, uh, dat wordt uitbetaald. We krijgen natuurlijk ook nog steden als Heerlen. Uh, we weten dat het nu in Zutphen heel erg goed gaat. Er is ook de afgelopen jaren ontzettend hard gewerkt. Dus, wij weten dat we het ook heel verschillend kunnen doen in verschillende steden. Maar het is nooit leuk om te zien dat er een rood staafje bij jouw partij staat. Nu zie ik jou de hele tijd door de zaal dartelen. Als het, een beetje het gezicht van de SP. Volgens mij ben jij daar een beetje tot gebombardeerd vanavond. Waar is Lilian Marijnissen? Ze is er en ze zal zo ook spreken. Uh, uh, kijkt gewoon in alle rust naar uh, wat de uitslagen doet. Er komt er natuurlijk nu ook van alles vanuit de partij binnen wat niet uh, bij de NOS wordt uitgezonden. Uh, en ja, dat geeft ook een wat tot. Beeld dan, uh, dan de zes die zijn uitgezonden. Je zag natuurlijk Emmen, daar deden we voor het eerst mee. Meteen drie zetels. Ja, dat is een enorme opsteker. Maar ja, die andere uh, vijf natuurlijk niet. Um, kijk, voor onze afdelingen geldt dat ze heel erg actief zijn in wijken. Dus voor die afdelingen waarin, en die steden waarin verloren is, zullen ze de analyse moeten maken waar zit hem dat in. En ik denk echt dat daar ze, waar ze lokaal heel actief zijn geweest, je juist ziet dat ze wel de steun hebben gekregen van de mensen. En dat is onze opdracht voor de komende jaren weer. Dankjewel. Ja, Marko, het is misschien goed om even over te hebben. Want in Os is er dus kennelijk al een uitslag die wij nog niet gezien hebben. Ik hoorde Kuzu ook zeggen, in een aantal steden hebben we zoveel zetels gehaald. Hoe zit dat? Ja, je noemde Arnhem onder meer. Maar uh, nee, Os-Arnhem, ik heb het niet. En ik kan vertellen hoe ik aan de cijfers hier kom. Gemeenten geven zelf officieus uitslagen door aan het ANP. En zodra het ANP die cijfers heeft, worden ze gedeeld ook met ons, met de NOS. Dus ik baseer me op basis van die cijfers. Nou, Os-Arnhem staan er nog niet tussen. Uh, welke daar wel inmiddels bij zijn gekomen. En ik ga ze niet noemen, want het, Uiteindelijk worden het er 335, dus dat wordt een uh, heel veel zendtijd. Um, maar Renswouden, Zoeterwouden, Baarle-Nassau, Roerdalen, Alblasserdam... Noord-Beverland, Valkenburg aan de Gul, Bergen in Limburg... Beesel, Hattem en Appingedam. Nou, al die gemeenten uh, de uitslagen daarvan zijn terug te vinden op nos.nl. Die staan daar ook al direct op. Wat nog interessant is, um, is om ook te kijken naar het referendum. Wat doet dat? Um, er wordt nog volop gestemd overal. Maar er is in ieder geval van Leeuwarden als eerste grote stad een uitslag. Okay. Daar was de opkomst. Geteld. Daar is alles geteld. Ja, precies. Ja. Nee, ja. Wat zei ik? Sorry. Gestemd. Gestemd. Sorry, ja. nee, daar is geteld. Ja, als er <laughs> nog een keer gestemd wordt. Uh... Goed, 30% was, was daar de opkomst ja. in, uh, in Leeuwarden. Daar heeft 62% tegen de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten gestemd. En 36,5% voor. Dat zegt landelijk dus nog helemaal niets. Want we hebben die exit poll die in opdracht van de NOS door Ipsos is uh, gehouden. En daar kwam dus uit dat het too close to call is. Dus pas veel later op de avond kunnen ja. we kijken welke kant dat op En in Leeuwarden waren er geen gemeenteraadsverkiezingen vandaag. Het is misschien wel goed om even erbij te zeggen. Top. Dat kan de uitslag behoorlijk uh, beïnvloed hebben. Klopt, ja. ja. ja. Die waren er in november bij de herindeling. Ja, Ik vond ja. overigens wel opvallend dat uh, Renske Leider van de... SP-OS moest, uh, moest aanhalen. Want als de SP-OS al moest aanhalen om te laten zien dat ze het goed doen... dan uh, ja. zijn er wat uh, slechte resultaten. Wij gaan naar um, Roel Pauw. In uh, Enschede is hij. Wie heb je bij je, Roel? Ik heb bij me Laurens van der Velden. En, uh, ja, op zo'n avond heb je winnaars, maar je hebt uh, natuurlijk ook altijd verliezers. Eén uh, is het gevolg van het ander natuurlijk. We kunnen niet allemaal winnaars zijn op zo'n avond als deze... Uh, Partij van de Arbeid heeft uh, flink verloren ten opzichte van de gemeenteraadsverkiezingen van uh, vier jaar geleden. Uh, spijtig. Ja, natuurlijk Een uh, verlies van vijf naar drie zoals het er nu uitziet. Ja, dat is gewoon een flink verlies en uh, ja, dat doet pijn. Ja, twee grote schermen hier in de zaal. De beelden zijn onverbiddelijk. Het blokje van uh, de Partij van de Har Arbeid. Nou ja, zo op het oog gehalveerd. Het is iets minder erg. Hoewel, het is een exit poll. Het zou nog dramatischer kunnen zijn dat u nog maar twee zetels overhoudt. Ja, en het zou ook positiever kunnen zijn dat we er vier overhouden. En dat is wel wat dragelijker dan drie. Uh. Hoe komt het? Uh, ja, natuurlijk aan de ene kant zie je een, uh, zie je een landelijke trend. En in NCD speelt het ook wel mee dat er een aantal partijen op de flanken bijkomen... die, uh, ja, die toch flink wat, uh, flink wat stemmen weten te winnen. Ja, vooral Denk natuurlijk, hè. die heeft uw twee zetels ingepikt... Ik weet niet zozeer of die van ons komen. Maar ja, je ziet wel dat ze inderdaad vanuit het niets op twee komen. Ja, en die stemmen moeten ergens vandaan komen. Het is toch sowieso een beetje raar. Hè, wat de linkse kiezer aan het doen is bij deze verkiezingen. Want de SP heeft ook ingeleverd. GroenLinks daarentegen heeft flink gewonnen. Wat is er met die kiezer aan de hand? Is die het spoorbijster? Ja, een, een gezegd is de kiezer heeft altijd gelijk. En uh, ja, dat moeten we volgens mij nu ook stellen. De kiezer heeft altijd gelijk. Maar je ziet wel dat... Uh, ja, dat er een ruk naar rechts wordt gemaakt. En dat is voor een, voor een stad als Enschede... met een sociale opgave, wat ons betreft... geen goede zaak. Nee, maar er zijn toch ook kiezers die GroenLinks hebben weten te vinden. Wat hebben zij beter gedaan dan nu? Uh, ja, ik, ik denk dat het toch een beetje het uh, Jesse-Klaver-effect is uh, geweest. Ik denk dat we uh, als linkse oppositiepartij... want we hebben met GroenLinks de SP, Partij van de Arbeid... hebben we de afgelopen drie jaar in de, op op de oppositie gezeten. Uh, ook redelijk goed samen opgetrokken. Ja, dus... dus als daar, daar zou je verwachten dat daar redelijke parallellen in zouden ontstaan. Uh, maar dan zie je toch dat GroenLinks in de landelijke hype toch wat meegaat. Misschien toch nog even proberen u een hart onder de riem te steken. Uh, bij de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar scoorde u nog slechter. 6,3 procent. En nu 8,5. En dat in een ander landschap met lokale partijen. Met een nieuwe partij erbij, denk ik, die uw grote concurrent is. Troost u dat een beetje, als ik het zo uitleg? Uh, nou, de champagne gaat er niet voor open. Uh, maar ja, je ziet natuurlijk wel uh, dat je uh, in ieder geval ietsje klimt. En dat is denk ik ook waar we ons aan vast moeten houden. Er is gewoon een enorm potentieel uh, aan linkse kiezers in Enschede. Hebben we helaas niet weten te bereiken. Uh, maar de strijd is voor ons uh, wat dat betreft nog steeds uh, volopgaande. Moet ik toch nog even vragen waarom u deze trui heeft aangetrokken. Er staat op, wauw, met een streep eronder. Waar staat dat voor? Um, ja, dat hebben ze van de maker op de trui gezet. Maar ik denk wel dat democratie wauw is. Ik vind uh, democratie en stemmen, uh, dat we het hebben, dat we het kunnen en dat we dat ook doen. Uh, ja, dat vind ik hartstikke mooi en dat verdient een wauw. En dan kan het oordeel van de kiezer onverbiddelijk zijn. Dank u wel. Is het, is het hoog tijd om eens te gaan kijken bij een landelijke politieke partij, bij het CDA in dit geval Marleen de Rooij? Ja, dat is de grootste, hè? de grootste landelijke politieke partij. In ieder geval nu nog wel. Ik sta hier met uh, Madeleine van Torenburg. We zien achter ons op het scherm uh, Dionne Saks, die uh, rode cijfers voor het CDA in Appingedam. Zie ik het goed, ja? Laat zien, van van Torenburg, de lokalen nemen het een beetje over in de regio. Maar je ziet inderdaad dat de lokale partijen um, heel veel zetels halen. Mensen stemmen steeds meer lokaal. Dat snap ik wel. Dat zijn de lokale gezichten waar mensen zich in herkennen. Maar we zien ook als CDA dat de verlies gering is. Dus uiteindelijk zien ze ons nog steeds zeer lokaal betrokken. De grootste lokale partij van Nederland. Maar daar is dus ook de verschuiving naartoe. Verwacht u dat, dat CDA het blijft? De grootste lokale partij in Nederland? Ja, ik verwacht dat het zo blijft. Uh, en vervolgens zie ik natuurlijk wel heel veel verschil. In een, part, in een ene gemeente krijgt een bepaalde partij een afstraffing... terwijl die in een andere gemeente beloond wordt. Daaruit zie je al dat mensen daarnaar kijken vanuit hun eigen ideeën. Geloof ik in iemand, in deze lokale politicus... van welke politieke partij die ook is. En dat zie je vooral terug. Mensen hebben echt gestemd op iemand die nabij is. En zo hoort het ook in de gemeenteraad. Ook nog even een andere vraag uh, voor u. Dat gaat over de Wif. de uitslag daarvan. Had u die verwacht, zo nek aan nek? Ik vraag me af of dat uiteindelijk ook zo zal zijn. We hebben de uitslag natuurlijk nog niet. Het is halve peiling. Ja, precies. Maar ik denk dat het gewoon belangrijk is... dat wij uh, uh, goed op een voorzichtige manier met deze wet aan de slag gaan. Dat hebben we als CDA altijd al gezegd. We evalueren de wet goed. We zetten daar goede controles op. En dan vinden wij het als CDA echt zo belangrijk... dat wij op deze manier de veiligheid het hoofd kunnen bieden. Toch een tegenvaller voor u eigenlijk als, het, uh, als deze uitslag zo blijkt te zijn? Ik oh, u verstaat mij niet. En toch een beetje in tegenvallen als het echt 50-50 is? Uh, nou, ik weet. Heel veel mensen zijn gewoon bang gemaakt. En dat vind ik zorgelijk. Het is een referendum maakt ik niet in geloof. Dus uh, nou ja, weet je. Ik, ik neem daar kennis van. Vervolgens denk ik dat wat belangrijk is. Wat ik heel veel mensen heb horen zeggen. Zorg dat deze wet niet over de scheef gaat, zorg dat er toezicht op is. Een regel een goede evaluatie. En dat is wat we zullen doen, en dat is wat we afgesproken hebben. En dat zal het werk voor de komende tijd zijn. Maar wat ons betreft als CDA is het zo dat wij de veiligheid hier het beste mee kunnen dienen. Dat de inlichtingendiensten ook op internet actiever kunnen zijn. En dat is de taak die ik als woordvoerder voor de veiligheid heb. Dat is mijn belang. Ondertussen stroomt het hier wat vol. Kijkt iedereen naar het scherm? Want volgens mij komen er steeds meer peilingen ook van lokale gebieden uh, binnen. Dus dat is voor het CDA ook spannend. Dus uh, straks meer. Goed, gaan wij door naar GroenLinks. Wilco Boom heeft Jesse Klaver bij de microfoon. Meneer Klaver, een geweldig gejuich in de zaal. Dat moet als een, een warm bad geweest zijn. Ja, absoluut. Uh, na de fantastische overwinning vorig jaar... dat we dat hebben kunnen doortrekken hier naar de gemeenteraadsverkiezingen... en dat we nu de grootste zijn hier in de hoofdstad... ja, dat is uniek. Dat is fantastisch. Dat is echt wel de kers op de taart, geloof ik. Hè? De grootste partij zijn in Amsterdam. Waarom is dat zo belangrijk? Ja, omdat ik denk dat het, het is de grootste stad van Nederland is. En het zegt denk ik iets over onze beweging en de kracht daarvan. Ik heb altijd gezegd, wij zijn meer dan een politieke partij. Wij bouwen aan een beweging. En ik denk dat we vanavond het bewijs leveren... dat die beweging ja, groter is dan ooit en maar blijft. Groeien. Maar zegt het niet ook dat besturen, meebesturen altijd tot verlies gaat leiden? Zoals bij D66 nu bijvoorbeeld? Nou ja, je ziet dat de VVD op heel veel plekken ook wint. Dus ik, dat vind ik nu nog te vroeg om dat te zeggen. Wat ik weet is dat GroenLinks heeft gewonnen doordat we aan die beweging hebben gebouwd. Doordat wij de meeste campaigners actief hebben gehad op straat, met al die mensen hebben gesproken. Nou, dit is de overwinning van onze campaigners, zou ik willen zeggen. Is het ook Beloning voor het besluit om niet mee te gaan regeren vorig jaar, om geen deel uit te gaan maken van het derde kabinet Rutte. Uh, dat weet ik niet. Uh, ik, wat ik wel heb gemerkt op straat is dat heel veel mensen het waarderen dat we onze rugrecht hebben gehouden. Dat ze zeiden. Wat jullie voor de verkiezingen zeggen, dat doe je ook na de verkiezingen. En dat waarderen kiezers aan ons. Uh, maar uiteindelijk is, uh, ja, weet ik niet hoe ver dat heeft meegespeeld. Ik denk dat mensen zich vooral herkennen in een partij die staat voor idealen, bereid is om compromissen te sluiten. Maar ook de rug recht houdt als het erop aankomt. U heeft heel veel gewonnen, althans uw partij heeft heel veel gewonnen vanavond. Uh, maar de, de twee bekende andere linkse partijen, PvdA en SP, hebben op heel veel plaatsen verloren. Is dat een, een beetje een tragisch kantje aan uw succes van vanavond? Ik had graag gezien dat de collega's van de SP en van de Partij van de Arbeid... Uh, nog meer half, meer, ook hadden gewonnen op veel meer plekken. Uh, maar uh, nou ja, ik zie ook op sommige plekken dat het wel heel goed gaat. Dus ik moet even het beeld aan het einde van de avond afwachten. In de grote steden hebben ze bijvoorbeeld verloren en in heel veel andere gemeenten ook, allebei. Ja, ik heb nog niet het totaal overzicht, maar ik hoop dat mijn linkse vrienden het zo goed mogelijk doen. Maar het maakt de, de vorming van linkse colleges na, na vandaag natuurlijk wel moeilijk, het, hun verlies. Ja, ik, nogmaals, ik, heb niet, ik heb op dit moment niet het overzicht uh, van wat er in alle, alle gemeenten gebeurt, zeker met de andere partijen. Uh, dus daar kan ik nu nog niet zoveel van zeggen, maar ik hoop dat mijn linkse vrienden het zo goed mogelijk doen uh, en dat er maar veel progressieve colleges mogen komen. Tot slot. By far, verreweg de grootste in Amsterdam. Uh, wil GroenLinks nu ook een GroenLinks-burgemeester in de hoofdstad? Uh, dat, is aan de, dat is aan de raad om dat te besluiten. En is dat niet een beetje een politiek correct antwoord? Dat is absoluut een politiek correct antwoord. En uh, veel politiek correcter hoor je het niet vaak van me. Maar het is echt aan de raad. Bedankt en gefeliciteerd. Dank u wel. We maken nog even de schakeling naar een van de gemeenten... waar we exitpolls van hebben gezien. Dat is Weert. Maaien hoe is het bij jou nu? Ja, er zijn al wat stembureaus binnen. En dat komt redelijk overeen eigenlijk wel met de exitpoll van ons. En dat betekent dus winst ook hier voor de lokale partijen. En vooral lokaal Weert. Drie zetels erbij. Voor sommige van die deelnemers, van die nieuwkomers... is het ook ontzettend spannend. Komen ze nou wel met één zetel in de raad? Of niet? Neem nou bijvoorbeeld Theo Smollenaars. Hij heeft een dierenwinkel in Weert. En dat treft, want leegstand in winkelstad Weert is een heel groot probleem. Eindhoven en Roermond trekken met het outletcentrum daar heel veel winkels hier leeg. En daar wil hij zeker wel wat aan gaan doen, vertelde hij net. Ja, dat klopt. Daar moeten we tegen opboksen. Maar daar moeten we niet een kopie van willen zijn. Wij moeten onze kracht halen uit de lokale winkeliers. Uit de de kleine middenstand. In combinatie natuurlijk met grotere jongens erbij. Maar hoofdzakelijk uit de kleine middenstand. PVW, we moeten er wel bij zeggen dat heeft niets te maken met, uh, met Geert Wilders. Dus nee, ook echt uh, de W van Weert die in uw partijnaam staat. Waar zit u wel dicht tegenaan? Nou, hier moet je moet dan zien ja, als de vroegere Lijst voor uh, waar we nou veel op lijken, is ik denk het Forum voor Democratie van Thierry Bouda. Ja. Dus dat sluit dan toch misschien ook wel aan bij een landelijk beeld van de nieuwkomers wat we kunnen zien? Ja, he? zoals je het ziet wel, ja. ja. Ik denk het ook wel. Ja. Maar ik zie nog niet iemand die enorm staat te glunderen, dat niet hè? Uh, nog een beetje voorzichtig, nee, denk uh, ik. Zeg, het, het zijn exit polls Aan, aan de kiezer beslist aan, op die stem van de kiezer, daar wachten we op. wel. Dankjewel. Dankjewel. Ja, en uh, dus uh, weet Theo Smollenaars nog niet of je er nou wel of niet in zit. En dat terwijl hier weer opnieuw cijfers uh, binnenkomen. Dus ik moet een beetje zachter, uh, zachter praten. Zo is hier bijvoorbeeld ook een, een man van het, van het CDA. En uh, dat is een, uh, een, een, een man die op nummer 6 staat. Want er zijn hier heel veel voorkeurstemmen. En je moet er geloof ik zo'n 600, 800 tot 800 hebben. En dan maak je een kans, inderdaad. Maar er is hier heel veel. Ons kent ons. Bijvoorbeeld in Stramprooi, een uh, dorp hier bij, uh, bij Weert. Voor, uh, volgt op onder de gemeente Weert. Jan Stroek, hij staat echt zo, zo op het punt van... zit ik er nou nog in of zit ik er niet in? Um, omdat het CDA hier een beetje zo staat op enigszins één zetel verlies. Dan weer blijft het een beetje gelijk. Dus ja, voor sommige mensen is het hier in het stadhuis van Weert echt ontzettend spannend. Mooi. Um, nog even terug naar tafel hier. Marjano, dank je wel. Uh, Joost Vullings is er weer. Uh, ja. af, afwisselend met uh, Xander van der Wilp schuift hij aan. Uh, nog nieuwe inzichten opgedaan net bij uh, ja, collega's van televisie? Uh, ja, nou een heleboel. Vertel eens. <laughs> ja, nou, ja, het, het is, het is, het is, ik vind het wel echt een hele inter interessante avond. Wat maakt het zo interessant van? Nou ja, de, de, toch veel, veel, de, de vele nieuwkomers. En de, hoe goed die het dus ook doen. Hè? Mm -hmm. We hebben het mij hier eerder ook toen, toen ik er al zat. Denk, die komen niet overal met één zeteltje binnen. Nee. Maar maar twee en drie en zelfs vier in Rotterdam. En dat, en dat zegt natuurlijk wel wat. En uh, Ik hoorde net uh, uh, Koozu, die was op tv, de partijleider. En uh, ja, hij zegt in ieder geval dat ze ook zelfs ja, willen gaan besturen als het... Als het kan. Nou, Dan ben ik heel benieuwd naar of, of zo'n nieuwe partij ook al gelijk... Nou ja, gaat toetreden tot het bestuur. Want nou, als je naar Rotterdam kijkt, dan zouden ze best wel eens nodig kunnen zijn om ja. een college ja, ja, te volgen. Ja. En dat ja, zou interessant zijn, he, meneer Putters. Ja, dat zou zeker interessant zijn. Het is wel zo dat hij ook natuurlijk meteen Leefbaar Rotterdam uh, uh, uitsluit. Hè. Dat doen ze overigens volgens mij over en weer. Dus mm. je ziet polarisatie in zo'n stadsbestuur ook wel meteen toenemen. Maar inderdaad, ik denk dat hij uh, dat een serieuze kandidaat kan zijn om deel te nemen in zo'n college. Ja, en ik hoorde ook de opmerking van Leefbaar zou niet uh, de regie mo moeten mogen krijgen nou, voor het ja, besturen Ja, kijk, weet je ja, iedereen politicus kiest zijn eigen woorden, denk ik dan. Als ik er gewoon van een afstand naar kijk... Leefbaar Rotterdam is de grootste partij van Rotterdam. Daar nou, ja. hebben heel veel Rotterdammers op gestemd. En dan maakt het niet uit dat je verloren hebt, dan ben je nog steeds de grootste. Ja, iedere stem telt in ons en land. Veruit en veruit uh, de grootste ja. ook. Hè? Kijk, als het nou één zetelverschil was, maar zij hebben de elf. En volgens het exit poll komt dan de VVD als tweede partij met vijf zetels. Ja, ja nou, om dan te zeggen van uh, zing maar een toontje lager. Ja. Dat is ook wel enigszins aanmatigend. Ja, dat, is dat. Uh, ja. dat Dat lijkt mij ook, ja. Ja. Hey, We hebben natuurlijk het, het feest van GroenLinks ondertussen ze langs zien komen. Ja. Daar wordt flink gevierd. Uh, hoe kijk jij daarnaar? Eh, nou ja, ze hebben in, in, die, in die steden, in die strijd met D66 hebben ze gewonnen. Je ziet niet dat ze dus die, die uitslag van D66 van vier jaar geleden kopiëren. Dus ze halen niet de aantallen nee. die D66 halen. Het is een voorzichtige overwinning. Nou, voorzichtiger. Ik, voorzichtiger, zeker. En als je kijkt in, in, de, in de kleinere plaatsen wat we hebben zien langskomen... zie je dat ze winnen. Maar dat zijn dan niet echt hele spectaculaire getallen eigenlijk. Dat, dat vind ik wel opvallend dat ze wel winnen. Hmm. En dat D66 daar eigenlijk meer verliest dan Groen, GroenLinks wint. Ja. En en en, en, en op, op, op links is het sowieso wel interessant, omdat je eigenlijk de, de SP heel erg ver terugzakt, samen met de Partij van de Arbeid. Dus de conclusie is wel dat, dat, dat links toch wel in zijn geheel achteruit kachelt, ondanks. ...de winst van GroenLinks. Ja. Ja, hoe, hoe kijkt u er naar, meneer Putters, dat ja. links zo klappen krijgt? P van de A, SP? Ja, je ziet dat eigenlijk de fragmentatie groot is. Dus ook de concurrentie tussen politieke partijen aan de linkerzijde is heel groot. Waar, waar die eigenlijk aan de rechterzijde ook wel zit... ...maar daar lijkt het allemaal gewoon stabieler uit te zien. Je ziet dat de wisselingen, de Partij van de Arbeid, zit nog steeds sterk in verlies. GroenLinks pakt dat niet allemaal. SP mm -hmm. is toch wel een beetje onverwacht, denk ik, dat het dit verlies treft. Het is links nederlands ontzettend in beweging. Maar dat heeft het niet juist ook met die nieuwe partijen te maken... die ook toch wel aan de linkerkant zitten, zoals DENK? Ja, zeker in Amsterdam bijeen, denk ik ook. Ik mm -hmm. denk dat, uh, nou ja, je ziet dat uh, wat er aan de hand is... is dat volgens mij uh, partijen uh, heel erg aan het opkomen zijn voor groepen. Dus je ziet steeds meer uh, uh, ouderen, uh, moslims... Uh, je ziet steeds meer partijen voor groepsidentiteit uh, opkomen. En wat je ook ziet, is dat er partijen opkomen die zeggen van... ik voel me achtergesteld, of ja. ik zie discriminatie toenemen, of ik zeg... Dus je ziet ook meer issues belangrijker worden. Nou En dan fragmenteert alles heel erg. Ja, maar dat is interessant, Joost. Uh, meneer Putters zei net al, dat is niet per definitie slecht. Het is natuurlijk moeilijker besturen. Je hebt meer spreektijd te verdelen in de gemeenteraden. Maar uh, mensen voelen zich wel meer vertegenwoordigd. Ja, nee, absoluut. En, nou ja, dat, dat is wel dat gevoel. Daarvoor is het, is het goed. Het is natuurlijk wel zo dat als jij in een, in een, in een redelijk grote plaats... in je eentje of met z'n tweeën raadslid bent dat is eigenlijk niet bij te benen. En als je dat dan ziet in een stad als uh, Amsterdam... Daar kan je de... niet al die dossiers nee. uh, overzien. Dus je, dus je kan ook concluderen dat door, door die versnippering de democratische controle van het bestuur minder wordt. Want hmm. ja, die eenmansfracties die, die kunnen gewoon niet het werk leveren als je met z'n drieën Hoe bent. Hoe ziet u dat meneer ja, Putters? Nee, ik denk dat daar heb je een heel belangrijk punt te pakken. Ik denk dat de ondersteuning van raadsleden, van Griffies ja, we doen er altijd heel moeilijk over als er daar meer geld naartoe zou moeten gaan. Maar echt, zeker bij deze versplintering in gemeenteraden is echt goede ondersteuning van raadsleden nodig om hun werk goed te okay, kunnen doen. Dat is ja. een belangrijke opmerking. Ook dat ook uh, burgemeester Amatala van Rotterdam die trok eruit de conclusie, zeker als je kijkt naar de uitslag in Rotterdam, dat de rol dus van hem, ja. de rol van burgemeester wordt ook groter in dit soort situaties. Okay. We gaan weer even naar Karin Alberts. Die, uh... Karin, waar ben je? Zeg het maar. Nou, ik sta nog steeds boven in Vredenburg. In die zaal waar de gemeente uh, de verkiezingen viert vandaag. En iemand die naast mij zeker iets te vieren heeft... dat is de voorzitter van Denk, Mahmoud, Mahmoud Soemboer. Drie zetels. Uh, u bent een nieuwkomer. Dus dat is een felicitatie, Waard. Zeker weten. Uh, drie zetels van nul he, als nieuwe partij... Daar ben ik enorm trots op, ook op mijn team. We hebben een geweldig resultaat geboekt in Utrecht. Ons keihard ingezet tijdens de campagne. In de kou gestaan, in de regen gestaan. Doorgezet en uiteindelijk drie zetels. Dat is waar we nu op staan en daar zijn we enorm trots op. En wat heeft u al die kiezers, potentiële kiezers beloofd... terwijl u daar in weer en win stond uh, te flyeren? Ja, wij staan voor een inclusieve stad. Een stad waar je kunt zijn wie je bent. Uh, maakt niet uit waar je vandaan komt, waar je voor staat. Maar gewoon jezelf kunt zijn, trots kunt zijn op je achtergrond, waar het niet uitmaakt of je jasmijn of jasemin heet, maar gewoon kunt meedoen omdat je bent wie je bent. En daarom willen wij ook de discriminatie keihard aanpakken in Utrecht. We hebben ideeën op het gebied van mobiliteit, we hebben ideeën op het gebied van wonen en dat willen we allemaal gaan waarmaken straks. En met welke partijen voelt u zich het meest verwant? Uh, met welke partijen, ja, ik heb daar eerlijk gezegd niet heel erg bij stilgestaan vanavond. Uh, wat we hier aan het doen zijn, is gewoon het resultaat vieren. En morgen kijken we daar gewoon met een wat koelere hoofd naar... en dan zien we wel wat het resultaat gaat brengen. Ja. Als u bijvoorbeeld zegt, van, he, wonen is voor ons ook een belangrijk issue... dat geldt voor alle partijen, he? onderscheidt u zich daarmee van anderen? Of is het toch vooral het onderwerp tegen discriminatie... waarmee u die stemmers gewonnen heeft? Nou, wat wij uh, proberen is een uh, unieke bijdrage te leveren. Ons onderscheiden ook van, van andere partijen. We zijn een nieuwe partij, een jong partij... En uh, wat betreft ook het wonen uh, kom je natuurlijk al heel snel terecht op... ja, meer woningen bouwen voor iedereen, voor alle segmenten binnen de samenleving. Maar wij proberen ook vast verder te kijken. Bijvoorbeeld door na te denken over passende woningen. Hè? Uh, in te spelen op de veranderingen in de markt. Bijvoorbeeld meer alleenstaande, meer studenten en dat soort dingen. Nou, daar heeft u uh, vier jaar de tijd voor. Veel succes daarbij. Hartelijk dank. Goed, blijf bij ons. Wij gaan naar uh, het NOS-journaal. Juri Stubinitsky. NTO Radio 1.